Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is bekend wie de portefeuilles gaat overnemen van de NSC-ministers... die zich gisteren terugtrokken uit het de demissionaire kabinet. Minister Keizer van Wonen krijgt de portefeuille Sociale Zaken erbij... melden bronnen in Den Haag. Verder krijgt minister Hermans van Klimaat en Groene Groei er onderwijs bij... en justitieminister Van Wil krijgt de post Binnenlandse Zaken. Gisteren werd al duidelijk dat minister Brekelmans de vervanger is op Buitenlandse Zaken... De vervangingen die nu geregeld zijn, gelden in ieder geval voorlopig. De Turkse politie doet onderzoek naar de dood van twee Nederlandse jongens. De broers van 15 en 17 jaar zijn dood aangetroffen in Istanbul. Daar waren ze op vakantie met hun vader. Die zou tegen hulpverleners hebben gezegd dat zijn kinderen in een restaurant hebben gegeten. De volgende dag werden de jongens doodgevonden in hun hotelkamer. De vader zou niet in hetzelfde restaurant hebben gegeten... maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De PVV heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarin stelt de partij voor om de grenzen dicht te doen en AZC's te sluiten. De harde taal tegenover de islam lijkt iets afgezwakt. Er staat geen verbod op Korans en moskeeën in het programma. Verder wil de PVV het mediapark in Hilversum ombouwen tot woonwijk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 Het weer, er is een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, het is 18 tot 20 graden. Morgen een afwisseling van zon en stapelwolken... en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... verknoop het water als meer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar, verknoop het Velsen, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost...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 Antwoord op zaterdag met Rob Harms en Benno Veugen. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravels? Van uh, Triggervinger werd het uh, even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor, met uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, tegenover mij uh, vandaag, Triggervinger trouwens, voordat we daarin beginnen. De plaat voor uh, sale natuurlijk, hè? I Follow uh, Rivers. Ja, ja, ja, leuk ja. hè? Ja, ja, ja, helemaal goed. Ja, ja. En, uh, dat was nog een zoektochtje, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Um, uh, hoe heet dat? Die uh, om uh, de... Wij hoorden dat, uh, Alberien en ik hoorde dat, dat, dat uh, die muziek. En zo, wie is dat dan? En, en, en het heel irritant, dat blijft ook in je hoofd hangen. Dus ik ben heel blij dat je dat helemaal aan het begin van het programma zet. Zodat er daarna nog hele andere muziek komt. Zodat, hoop je, ja, dat je dat je hem vergeet? hebt? Ja, als als dat we mag. dit okay. kwijtraken. Ja, ja, ja. ja. Nou ja en vandaag uh, laten we even het eerste uur met elkaar doornemen. Dat is um, heel gezellig, natuurlijk, want uh, deze. Deze uitzending staat in het teken van de zeepkistenrace 2025 hier in Zandvoort. Uh, dat vooral duidelijkheid waar u ook de wereld luistert. Um, we, gaan, we hebben verslaggevers hebben we te plaatsen. Uh, die gaan straks sfeerimpressies doen. En ik was zelf uh, op het Kerkplein waar alle twintig uh, zeepkisten staan opgesteld. was heel leuk. Uh, allerlei soorten. Dus dat, weet je wat ze opviel? Allemaal verschillende soorten wielen... Oh? Ja, de ene had gewoon hele dunne bandjes. De andere had gewoon dikke banden. En, uh, nou ja, Lammers, die, die, die zag al... Die sprak ik even, gaan we straks naar luisteren. En die zag al welke ging winnen. Want uh, die, dat was blijkbaar zo professioneel gebouwd... dat uh, zijn oog was er al op gevallen. Uh, hij zei niet wie, maar uh, dat uh, komt misschien later vanmiddag nog. Ja, straks uh, om drie uur de race... En om drie uur begint natuurlijk de race. Ze waren trouwens toen wij om een uurtje of kwart voor één weer weggingen uit het centrum moest die hellingbaan mo mo mo nog gebouwd worden. Oh. Dus ik hoop dat het op tijd klaar is. Nou ja, we kunnen het zo meteen even aan Ger en uh, Carina uh, ja, vragen... Ja, hoe ver ja. het ermee staat. Want dat was, uh, dat, dat was echt last het werk hoor, die hellingbaan. Dus, uh, maar goed, het is natuurlijk al fantastisch. Ik ben even de naam van de straat kwijt. Uh, maar... Oranjestraat. Oranjestraat. ...waar uh, dus uh, ja, die, die straat of ze er te vol gebouwd hebben. Hè, ja, zo roots naar beneden ja, en zo ja, ja, ja. de rotonde op. Ik denk dat je een uh, knappe snelheid haalt. Uh. Nou, wie uh, trouwens ook met uh, knappe snelheden rond uh, race, ...dat is Michel Blekemolen nog steeds op zijn 75e. Hij is op vakantie, maar dat uh, kan ons uh, niet uh, verletten... ...om hem toch nog even te bellen, want ja, we kijken natuurlijk... Vandaag ook nog met een schuin oog naar volgende week weekend. Volgend weekend, het is een uh, je kan deze uitzending ook een een pre-DGP uitzending gaan uh, noemen. Het is allemaal in het teken van de race, maar ook in het teken van de Grand Prix. Uh, en ik had uh, nog Chris Gotanus ook geïnterviewd op het Kerkplein. Die is daar vanmiddag aan het uh, foto's maken. Dus als je Chris tegenkomt, te doen de hartelijke groeten. En uh, nou ja, die heeft het ook al heel erg druk met, uh, met die DGP. Dat vertelt hij dan ook zelf allemaal. Dus het weer natuurlijk, uh, nog wat nieuwtjes. Stukje Een Stukje zeel, ja, uh, dat, uh, dat gaat ook allemaal gewoon door. Wat dat betreft is het uh, een werelduitzending. Zeker weten, nou we gaan ze dadelijk eerst uh, naar het centrum van uh, Zandvoort toe. Naar het kerkplein, naar Carina Veren en uh, Ger Loogman. Is even daar uh, de sfeer beproeven, hoe is het daar? De stand van zaken, kunnen ze straks om drie uur gaan starten? Je hoort het, na deze plaats. One Van uh, Stan Risley en Calling Out to Carol naar Calling Out uh, to het centrum uh, van Zandvoort naar uh, Ger Loogman en uh, Carina Pere. Goedemiddag, Ger. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Rob. Hoe is het ermee? Ja, nou, met mij helemaal goed. En uh, ja, we zijn eigenlijk benieuwd. Jij uh, staat, als het goed is, uh, op het kerkplein. Hoe is het daar uh, bij al die zeepkisten? Zijn ze er al klaar voor? Het is bijzonder leuk, want er staan echt waanzinnige leuke uh, zeepkisten. En uh, ja, Carina is natuurlijk ook iemand die uh, helemaal gek is van zeepkisten. Uh, zeker, ik heb uh, even uh, verdiept in de zeepkist. Uh, dat het uit de uh, vorige eeuw in de jaren 30 uh, ontstaan is bij een zeepkist uh, of bij een zeepfabrikant. En dat die dacht, die kinderen de hele tijd hier in die fabriek, mijn kinderen... ik geef ze wel een kist en dan moeten ze maar even een kar van maken. Ah, daar uh, komt, uh, komt die naam vandaan. Ja, oké. Okay. Hé, hey, een klein stukje educatie, hè? Educatie, educatie. Uh, ja, Carina is niet voor niks uh, onderwijzeres. <laughs> en, uh, en hier staat uh, uh, Kessel staat, uh, te zingen met een uh, hele goede gitarist. Dus het is echt uh, bijzonder. De sfeer is heel hoog. Heel hoog, heel goed. Heel goed. Ja. Dus we gaan zo uh, zien dat, uh, uh, dat de, de zeepkisten die hier uh, zeg maar in de park voor mee staan uh, dat die naar boven worden... Uh, ik kan er wel een plaatje schrijven. Ja, nou, Want, uh, dat. we. hebben een, uh, sowieso een uh, zeepkist... die omgebouwd is tot een soort reddingsboot. Van de KNRM, natuurlijk. Ja. We hebben een soort toiletpot met aan de zijkant... allemaal wc-rollen. Die straks, denk ik, als ze de berg af gaan... Uh, helemaal gaan wapperen en uit gaan lopen. Dus dan ligt de straat, denk ik... straks bezaaid met... wc-papier. <laughs> maar daarna... Dan kan je ook weer in bad gaan, want er is ook een badkuip die de berg af gaat rollen. Ja. En er is een heuse dino. Ja. En iets uit de Linaeshof. En, en uh, ja, een hele leuke, uh, leuke is uit de Linaeshof. We hebben twee uh, rode Ferraris. En we hebben natuurlijk ook een, uh, een Red Bull. Een, een red van, bull? Auto. Ja, misschien moeten we er even naartoe. Nou, laten we er dat, even, even, even kijken wat dat wordt, uh, Rob. Want, want ik van, geloof dat dat van Vin Le Lemmens is. Hij zit ze zitten. Ja, dat klopt. Kijk. Kijk. Zal ik eens vragen? Nou, vraag het dit eens even. Hi, ben jij Finn? Ben jij Finn Lemmens? Oké, oh, je... ben je aan het oppassen op, de, op deze Red Bull? Ga jij wel de berg af? Echt Ga jij wel hier de berg af vandaag? Nee, dat is mijn broer en de vriend van mijn broer. En wat weet jij? Want wij vinden hem wel heel opvallend dat het een Red Bull is. Uh, was deze. Van Max Verstappen, heb je hem geleefd? Nee, dat niet. Nee? Maar waar is je broer nu? Uh, die is ergens eten volgens mij. Ja, want hij moet zich goed voorbereiden natuurlijk, hè? Heb jij gehoord of je broer zenuwachtig is? Nee, ik denk het niet. Dus hij heeft vaker engere dingen gedaan. Vaker engere dingen, zoals wat voor enge dingen nog meer? Nou, hij heeft bijna zijn been gebroken omdat hij, omdat hij ging waterskiën. Jeetje, jeetje. Nou, ik hoop niet dat er vandaag gebroken benen gaan komen. Weet jij hoe lang hij erover gedaan heeft om dit te maken? Ik, ik bedoel, de hele zomervakantie? Nee, dat niet. Maar wij, wij zijn er wel al wat eerder van, omdat ze al met u organiseert. Supercool. Nou, wij gaan straks kijken. En uh, jij bent goed aan het oppassen op deze auto. Dat niemand iets aan het sleutelen is aan de band of zo, hè? Nee, ik heb net wel wat kinderen, ons, die niet gingen kijken. Komen ze van je klas? Sommigen wel, sommigen niet. Ja. Sommigen zitten bij mij op school. Het is wel heel handig dat nu het einde van de zomervakantie is, dat de meeste kinderen wel terug zijn en dan dit kunnen gaan bekijken, hè? Ja, want als je het binnen in de zomervakantie doet, kan er misschien één, niemand komen. Ah, nee, dat moet we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Ik heb vakantie, maar dat is op de strand. Oh ja. en we hebben een dus is dus het is makkelijker. Oh, super leuk. Ja, en nou, heel veel succes voor je broer en jij als aanmoediger. Ja. Goed zo. Dankjewel. De naam, de naam staan hier. Ik zie het. Powertrain Bullet Finn Lemmens en Powertrain Bullet Robin Ruiter. Maar er staan er twee op, maar er kan er maar eentje op. Ja, het is om de beurt één ronde. Oké. Okay. Oké. Okay. Heel cool. Omste beurt en honden. ziet er goed uit, hè? Goed hè? Wauw. Deze ziet er ook Perfect. echt zelf Zelfde keer wij ZFEM geweest met onze school. Oh ja? Ja, dat is een liedje van. Uh, van uh, wij hebben een liedje gezongen daar. Even uh, kijken. Van onze musical. Nee, dat is goed. We gaan niet over musicals. Nee, maar. Want we zijn. Een Volgende keer, als we het iets over muziek hebben. Dan weet ik waar ik moet zijn voor de raar Heel goed. Nummer 9. Dit is nummer 9. We gaan het in de gaten houden. Nummer 9. Moeten we nu ja. even naar de dino? We kunnen even bij de dino kijken, maar er zit al iemand uh, in te volgen. Oh ja, Dat ja, is al een ander. Kijk, die kinderen. Ja, hè, weet hè. Helemaal stelhallures, hè. Zeg je, op. Ja, we komen straks uh, eventjes uh, nog uh, bij jullie terug. Het zou zo vlak uh, voor uh, drie uur zijn. Is dat een uh, goed idee? Ja, dat is prima. Oké, okay. nou helemaal goed, dank jullie wel voor uh, dit moment en genieten van die uh, gezellige sfeer daar. Dankjewel, dankjewel. Oh, tot zometeen. We were in love with the sun. We were in love with the sun.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 On the road. The summer We zijn aan het einde van de vakantie. We zitten er weer op, maar we krijgen nog wel mooi weer hoor, de komende dagen. Wat het mooie weer gaat brengen, dat hoor je zo dadelijk na de volgende. En dan gaan we ook nog naar Frankrijk toe, dus vandaar deze. we deze plaat uh, Toes draaien. Dat hoor je na dit uh, wat we gaan doen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, heb je goede berichten voor ons, Benna Afheugen? Nou, dat mag ik hopen het was. In ieder geval rond 12 uur vanmiddag 20,4 graden bij Willem Gertenbach College. En um, volgens uh, onze website, weervoorspelling.nl, is het 19 graden in Zandvoort. En dat blijft eigenlijk ook zo sterker nog. Het wordt alleen maar warmer en warmer. Um, hey, morgen 19 en het uh, blijft droog dan maandag. Vandaag 22 en het loopt het eigenlijk op tot dinsdag. Waarschijnlijk de warmste dag van de week met 25 graden. Maar ja, Rob, er zitten dan zie je zo'n zonnetje met zo'n van die streepjes erbij. En dat, dat, volgens mij is dat mist. We zouden toch weer niet die zee van krijgen. Maar ja, dan is het vaak koeler in Zandvoort. Ja, ja zeker. Veel koeler trouwens. Veel koeler. Nou, dat is ja. wel eh, 10 graden ongeveer. Ja, precies. Dus, nou, ja, het uh... blijft allemaal boven de 20 of rond de 20 graden. Had en... je dat plaatje nog gezien trouwens, van die zeevlam? Ja, is zeker. Wel geweldig, ja, zeker. Ja, ja, ja. Zeevlam, oh, hè. En, uh, en ja, einde van de komende weken uh, kunnen we regen gaan verwachten. En dan is het uh, vrijdag, wordt er 8 mm voorspeld. En zo, zaterdag 14 met een uh, zuid zuidwestenwind van 5 bovoren. En gaan we dan niet racen? Hebben we ponchos nodig? Oh ja, natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk die. Uh, maar ja, goed, dat is pas over een week, joh. Dan is het die weervoorspellingen. Dat, is, uh, dat zien we dan wel weer. Want, uh, nou ja. Daar wil, heb ik het straks met, met Michel nog wel over. We gaan eerst eens even naar Studio Frankrijk... waar Michel Blekenbolen live aanwezig is. Goedemiddag, Michel. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het weer in Frankrijk? Ja, nou, hier uh, hebben we geen vlam. <laughs> uh, dus uh, dat valt altijd wel mee. Ja. Het is uh, 28 graden en een uh, heel licht briesje. Eigenlijk het mooiste weer wat, uh, wat er is. En dat is typisch. Groter vuur weer. Hè? Okay. Want, uh, het is niet zo vaak 35 graden hier. En dat vind ik ook altijd wel heftig. Ja. Dat is, dus, uh, maar dit is de goede. Ja, ja, ja. ja. Zeg Michel, jij, jij bent uh, nu in Frankrijk. Je bent wel vaker in Frankrijk. Ik heb me wel eens begrepen dat er in Frankrijk nogal wat circuits zijn. Is, toen zat ik daar in de voorbereiding van dit programma aan te denken. Is dat niks voor jou, zo'n eigen circuitje daar ergens in Frankrijk? Nou ja, weet je wat het is? Uh, je bent zo... Kijk, wij wonen in een dichtbevolk land. En uh, daar is uh, uh, één circuit fantastisch. Want dat heet het uh, imago. Uh, en dat hebben wij niet zomaar in Frankrijk. Dus wij willen ook aan dat ze die een beetje zelf verdienen. Ja, tuurlijk. Dus uh, nee, dat, uh, dat zie ik nog niet zo zitten in uh, Frankrijk. Nee nee, nee, nee, nee. Misschien ook een heel ander soort publiek daar, uh, die Fransen. Want zijn Fransen een ja, beetje gek van autosport? Ja, want wij hebben eigenlijk best wel vele uh, Duitse, uh, Belgische... maar ook Franse uh, bezoekers is op het circuit, die een dagje in, in onze auto's komen rijden. Ja. Dus uh, wat dat betreft is dat best wel... Uh, uh, ...best ook uit Frankrijk. Maar goed, om nou die naam die wij hebben... Uh, ...we staan in alle bestanden en weet ik het wat... Uh, uh, als, ...als vermaakbedrijf, als entertainmentbedrijf. Dus uh, dat heb je niet zomaar opgebouwd in Frankrijk. Nee, nee, nee, nee precies, precies. Nou ja, over jou, jou, jullie bedrijf gesproken... Uh, uh... Jolen, een heel mooi groot artikel, 7 augustus in de Zandvoersse Courant. Uh, hoe is dat ont heb je daar veel reacties op gehad? Uh, ja, heb ik wel natuurlijk uh, van een leuk stukje. En ik moet ook zeggen, het was een beetje mijn, uh, <coughs> mijn uh, cv. Want uh, ja, het stond, vanaf uh, het begin aan stond het eigenlijk uh, in hoe het ontwikkeld is enzovoort. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, mensen kunnen dat allemaal via internet uh, online of de Zandvoortskrant natuurlijk terugvinden in het krantenarchief. En, um, ja, ik las in datzelfde uh artikel uh, minimaal 10.000 gasten waarvan een derde overnacht in Zandvoort en de helft blijft uh, zo ongeveer eten. Uh, vind jij dat, uh, ben je daar tevreden over of, of zou je zeggen dat uh, van die 10.000 gasten... We komen natuurlijk uiteindelijk... We organiseren nu 40, 42 dagen per jaar. En we komen uiteindelijk... Dat is al een, een langer verleden... Van uh, 80 dagen per jaar dan. Maar we willen natuurlijk heel graag... Meer, uh, meer dagen hebben. Ja. En ja, volgend jaar hebben we de Grand Prix uh, voor het laatst. Ja. En dan hebben we... Uh, hopelijk krijgen we wat meer uh, dagen toebedeeld. Oké. Okay. Want het... Uh, uh, uh, uh, de Grand Prix eist gewoon uh, uh, bijna twee maanden op aan opbouw en afbouw. Mm -hmm. Dus daarom kunnen wij niet uh, in deze periode meer actief zijn op de spree. Ja. Ja, ja, ja, precies. En, um, nou ja, goed, de, en, en waar hoop je dan eigenlijk op? Hoeveel dagen zouden jullie het liefst willen? Nou ja, wij willen wel weer naar uh, 50 dagen of iets dergelijks. Ja, ja. Dat is voor de hele omgeving ook goed, want wij zijn een van de weinige bedrijven. ...die uh, massaal uh, bezig zijn. Dat wil zeggen wij tussen de 250, uh, 200 en 250 mensen, gasten per dag... Mm. Uh, ...die toch individueel behandeld worden. Dus uh, dat willen wij nu uh, uh, doorzetten, weer ook als we 50, 55 dagen hebben. Ja. En dat uh, impliceert dat Zandvoort uh, ja, weer uh, mee gaat verdienen... Want ik hoor zo vaak, nee, we gaan de gaan op het strand weten... of we gaan in het dorp beeten. Dus uh, ja, iedereen uh, wordt daar uh, wijs van. Win-win-situatie. Ja, precies, precies, precies. En uh, nou ja, over uh, de, de, hoe heet het? De, het race gesproken. Um, hoe is het... Uh, uh, ja, ik zit, ja, ik zit even heel snel te denken... en dan krijg je dit soort teksten. <laughs> uh, ik zat even te denken, op het circuit heb je hele luxe auto's waarin gereden wordt. Um, maar in, uh, uh, nog niet zo lang geleden, hebben jullie elektrische karts in, uh, in gebruik genomen. Klopt dat, ja, dat toch? We hebben, uh, ja, op een van onze vestigingen in Delft, daar hebben we elektrische karts. Hoe gaat dat? Dan zou je denken, ja, nou ja, het is best wel een risico, want je weet niet wat de mensen daarvan vinden. Ja. Maar strapont, uh, we hebben 30% meer Omzet oh. sinds de nieuwe elektrische karts. Het is zo leuk om daarmee te rijden. Ja. Uh, ja, heel apart. Het is, uh, uh, je bent af van de, van de stank, de herrie, de lawaai. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja, dus uh, het, is, het is schoon. Uh, en, en het trekt heel snel op, op hè? Ze trekken heel snel op. Ongelofelijk. Ja. Ongelooflijk hoe, hoe snel die dingen van zijn plek gaan. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. En je zou denken, hè, wat ik ben van de generatie. Als het maar ruikt, stinkt en uh, rood, dan is het mooi. Ja. He, en trilt. Je ja. trilt ook en op zijn kart, wat je had, wat we nog in Amsterdam wel hebben. Ja. Maar uh, ja, ik, ik vind dat ook mooi. Maar blijkbaar uh, vinden onze gasten dat uh, toch ook heel bijzonder dat het elektrisch rijdt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Michel, we gaan even naar een klein stukje muziek en dan uh, komen we graag straks uh, bij je terug. Oké. Okay. Blijf aan de lijn. ZFM. ZFM is nu ook te ontvangen op DHB, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond. Te lo dije muy clarito. Permanece en escucha. Permanece en escucha. 12 de noche in La Habana. ZANG si de la mañana. Ik had het juist met Michel over de snelheid van die elektrische karts. Ja. Dat dat vrij snel is, hè? Die, in plaats van de benzine karts. Nou, met name het optrekken. Hè? Het dat optrekken, dat, dat, gaat, dat gaat, gaat heel snel. Ja, dat gaat heel snel. Bij die... ja, ik vraag het maar even aan Michel. Michel, die met, met een kart met zeg maar een uh, benzinemotortje... Ja, die moet even toeren maken en dan komt de snelheid erin. Hè? Maar dat heb je natuurlijk bij een elektrische kart heb je dat niet. Nee, die gaat echt van, uh, van stilstand af uh, met dezelfde acceleratie door. Ja. Dus uh, nou ja, uiteindelijk ook een, een uh, gemiddelde elektrische auto. Ja, precies. Uh, ja, ik denk dat er ook een keer aan moet lopen. Want uh, ik vind het eigenlijk allemaal best wel, uh, best wel goed rijden en lekker rijden. Ja, ja. Efferend en schoon natuurlijk. Ja, precies. precies. Maar het zijn geen uh, supercars, hè? Zo snel. <laughs> nee, dat zijn cars die uh, 240 uh, rijden ongeveer. En dan doelen jullie waarschijnlijk op wat het laatste weekend in Assen is geweest. Ja, ja. klopt. Uh, ik, ik heb één keer in zo'n superkart gereden. Ik ben nog nooit zo hard op het Screensant, want ik ben nog nooit zo hard uh, door de tassenbocht gegaan dan met zo'n superkart. Om <lacht> jullie en één: enig, het werkt niks. Het is zo. onvoorstelbaar. Jeroen was de dag daarna uh, uh, bij mij en uh, die liep helemaal uh, stijf terwijl hij heel weinig gereden had. Dat had veel pechgevallen gehad, lekker bomen, weet ik niet. Dus uh, ondanks dat had hij uh, spierpijn. Ja, zegt Michel, zou die supercars, moet dat eigenlijk niet de, de nieuwe autosport uh, ja, zijn worden in, in, in Nederland? Want nu was het eenmalig in de assen, en uh, dat twee weken geleden, maar zouden ze dat niet een beetje uit moeten breiden? Ja, als mensen beseffen hoe leuk het is. Uh, en je kunt daarbij autosportprogramma's uh, uh, aansluiten. Dan uh, lijkt me dat zeker een goed ding. Ja. Heel leuk om te zien ook, maar je hebt het zeker om te doen. Ja. Um, we gaan even naar het uh, komend weekend. Het weekend van de Dutch Grand Prix. Hoe gaat de uh, familie Blekemolen dit weekend, uh, dat weekend beleven? Nou, uh, de familie Blekemolen wordt een beetje gesplitst. Jeroen, uh, dat is... Uh, ja een beetje de prostituee van, uh, <laughs> van want die rijdt uh, of die die, uh, die uh, niet rijdt maar die uh, werkt voor iedereen hè. voor Ziggo, voor uh, ViaPlay uh, Eurosport noem maar op oh, ja. NOS niet te vergeten ook die nog die dus Jeroen is altijd op alle markten thuis uh, dus die is daarmee hard bezig en Sebastian en ik die vluchten um, wel met een bewuste vlucht want we gaan uh, vliegen uh, donderdag weg naar Kroatië, naar uh, Tsjechië, sorry. Ja. Uh, en we gaan rijden met de NASCAR's op uh, Most. Oké. Okay. En hoe gaat dat met de NASCAR Euro-series? Nou ja, dat is uh, fantastische, leuke race. Het is zo jammer dat we dat niet op zand rijden. Ja. Het is de drukst bezochte autosportevenementen van Europa op dit moment. Zo. Uh, Dan is alleen uh, 24 uur Le Mans, Nürburgring. En Spanje zijn het drukker, maar dat zijn 24-uursevenementen. Ja. Dat mag je niet vergelijken. Wij hebben sprintrace van drie kwartier. En daar komen gemiddeld uh, 40.000, 50 50.000 mensen van. Ja, dus een auto-evenement waar dat nog uh, is. Ja, ja, ja. Dus, uh, daar blijkt het hoe leuk het is. Het is heel jammer dat we in Zandvoort daar nog niet aan toe zijn. Ja. Nou ja, misschien in 2027. Ja, er zijn nu wat gesprek gesprekken. Wij proberen dat er ook uh, op gang te brengen. En Amerika uh, bemoeit zich er ook mee. Hè, want Nesca is een beschermd uh, iets merk aan. NESCAR mag je niet zomaar gebruiken. Nee, ja, ja, ja. Dus uh, die proberen ook uh, wel uh, even wat hierachter komt. Met onder andere Erik Weijers uh, te praten. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, uh, en, en hoe staan jullie ervoor eigenlijk in die, in die Euroseries? Uh, uh, kan je een beetje meekomen? Ja, ik kan... Ik uh, kon tot vorig jaar meekomen. Ik heb twee hele slechte races gereden. Uh, ik ben zelfs uit mijn eigen team uh, gestapt en ben bij, uh, bij Hendrix in het team gegaan. Dat is het enige Nederlandse team wat ook uh, participeert in uh, NESTAR Europe. En daar uh, ja, hebben twee keer stilgestaan ook met de race in Drenthe vorige week. Dus uh, het was ook niet succesvol. Dus ik sta er dus slecht voor. Uh, Sebastiaan staat er redelijk voor. Ik denk dat hij vijfde staat, of vierde ja. op dit moment. Dus uh, Melvin de Groot, onze uh, andere Nederlandse rijder, die staat eerste in het uh, Legend kampioenschap. Waar ik uiteindelijk uh, altijd uh, meestal ook voor op het podium sta. Maar ik was ingeschreven in de echte pros. Oh. Uh, en bij de Legends uh, kom ik zou mee mee de gekomen, maar met die pros was dat wel heel erg moeilijk. Ja. Dit weekend ga ik wel weer in de Lexions-klassen rijden. Dus, uh, okay. Dan heb ik, heb ik weer kans op een beker. Ja, een ja, ja, ja, precies. precies. Uh, Michel, we hebben dit weekend de zeepkistenrace in Zandvoort. Uh, na zeven jaar weer. Uh, heb je zelf ook al wel eens aan meegedaan aan een zeepkistenrace? Ja, dat heb ik wel eens gedaan op de Grote Markt in Haarlem. Oh. Dat praten we in de jaren... Eind jaren 50, begin jaren 60. Ehm... Uh, nou ja, ik weet dat ik een uh, omgebouwde kinderwagen had van een vriendje. En die, uh, die moest mij duwen, want ik ging natuurlijk niet duwen. <lacht> dus, ik Ik hem maar zweten. Ik zag dat dat dit weekend kwam en ik was absoluut gaan kijken. Want ik vraag me wordt dat gedaan in de Kerkstraat of de Halterstraat? Nee, het wordt in denk... de Oranjestraat uh, gedaan. Uh, want daar, uh, ah, okay. die loopt naar beneden. En, en als de helling... Ja, niet zo heel erg, hè? Nou, als je. Want, oh ja. ja, ze, ze hebben een, een hellingen gebouwd. Dus een, zeg maar een, een podium. Met een, uh, waar ze dus eerst uh, de snelheid maken en dan de straat uit. En dan maar hopen dat ze de. Want ze moeten dan op het eind bij het. Uh, bij het uh, de, zeg maar de rotonde, bij het straathuis moeten ze in één keer heel scherp naar links. Dus ik hoop dat iedereen uh, die bocht ook kan halen. Dat is, uh, oh, ja, ja, maar die straat is wel uh, heftig, ja. Ja, ja. Die, dus dan moeten ze toch remmen hebben ook. Die ja, ja. Stil. Nou ja, daar werd door Erik Wijs en Cols ...werd daar uh, vanmiddag wel goed naar gekeken... En uh, getest niet. Dat, dat vond ik wel een beetje bijzonder. Oh. Maar, uh, maar het was wel heel bijzonder. ook. Uh, en dan iedereen natuurlijk met allerlei soorten uh, wielen. Uh, hele smalle wieltjes. En redelijk brede wielen. En welke zou dan eigenlijk het beste zijn, denk jij, Michel, voor, uh, voor zo'n zeepkistrace? Nou ja, je hoeft geen bochten te maken. Dus dan is een smal wieltje. He, kijk naar de wielrenners. Die rijden ja. op, uh, op een bandje wat nog geen een centimeter is, bijna. Ja. Dus hoe smaller, hoe beter. Tenzij je mocht het gaat maken, want kijk naar de Formule 1. moet ja. moet weer brede slot hebben. Ja, ja, ja. En nog even terug naar die zeepkistrace van jou op de Grote Markt in Halem. En ben je nog een beetje in de prijzen gevallen daar? Of, uh... Nee, ik ben niet in de prijzen gevallen, want ik had die zweep vergeten. Ik kon mijn een beetje op te jagen, dat die harder moest duwen. <laughs> daar ja, was dus geen helling, hè. daar moest je gewoon... Ja, ja. Degene, ja. Die de beste duur dat, die won natuurlijk. Ja, precies, precies, precies. Nou, jij gaat een uh, lekker stukje varen, begreep ik. Uh. Ja, ik uh, zit hier uh, in de haven tussen Nice en Monaco in. En ik ga Ethische zee op. Nou, heel mocht. Ik ga blijven zwemmen. Zo de zeewater is... Uh, ...voor de duidelijkheid uh, 28 graden. Dus dat is uh, een prima temperatuur. Ja, heel goed. Dank je wel voor deze bijdrage, Michel. En uh, ik zou zeggen, en de behouden vaart. Oké, okay, dank je wel. Oké, okay, dag. Ja, Vanuit Frankrijk, Michel bleek hem altijd leuk... Benno, ...dat we hem toch even hebben kunnen bereiken. Hè? Zeker, zeker. Zo vlak ja, ja, dat ja, ja. hij uit gaat varen daar. Ja. Uh, geweldig. Nou, zo dadelijk gaan we weer naar het centrum van Zandvoort... Want Kijk eens op de klok. Ja. Nog maar een kwartier te gaan. En dan gaan de zeepkisten van start. Dus wat wij doen is twee platen draaien. En dan uh, weer heel snel uh, naar uh, Ger en Carina toe. Eens even kijken hoe het daar allemaal voor staat. Hier is summer breeze. Sunrise through the palm trees. Feel the warmth, come on, catch that breeze. Sandy toes and a laid back smile. We're life feeling good for a while. Real slow Ocean waves Putting on a show And Grab a drink Let the music flow Summer days That's how we, we roll oh, oh, summer vibes On the beach tonight Feel the rhythm Everything's alright Dancing barefoot Under the stars With the reggae beats We're traveling far Oh, summer vibes On the beach so bright Let's soak it in Feel that pure delight Catching waves Living free, come along, come along, just you and me. Oh, oh, oh, oh. Sun kissed in a golden hue, beach bonfire, just me and you. Laughter rings as the ocean sings, friends and good times, that's the joy it brings.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 Come along just you and We oude die je waarschijnlijk wel kent, deze van Fleet Mac. en uh, Little Lies. We gaan weer uh, naar het uh, dorp toe, naar het centrum, want het is uh, bijna drie uur, dus uh, de spanning steeg daar uh, in het centrum. En uh, onze verslaggevers Ger en Carina zijn daar ter plekke, je hoort het al een hele hoop Hennie. En uh, Ger, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag Rob, en, uh, nou, ja, we staan hier nog steeds op het Kerkplein. Alle uh, zeepkisten staan hier nog steeds te wachten om naar de uh, start geduwd te worden. Dus uh, ja, iedereen wordt wel heel nerveus. En Carine staat op dit moment bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En daar, uh, daar staat iemand die uh, alles weet over de boot die ze daar hebben. De Annie Annipoelissen, de lifeboat, maar wat eigenlijk weer een uh, zeepkist is. Ja, de lifeboat is een zeepkist geworden. Hi. Hi. Jullie hebben al een hele goede dag achter de rug, want jullie hebben al met zoveel mensen gepraat. Want het, heeft, het is tweeledig om hier aan mee te doen, denk ik. Ja, nee, absoluut. Uh, enerzijds is het natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om, om mee te doen aan dit soort evenementen en, en initiatieven in het dorp. Uh, anderzijds is het voor ons ook wel een manier om um, iets anders zichtbaar te zijn dan alleen maar op het water mensen te redden. Ja. Uh, we willen ook uitdragen dat het een hele gezellige club is waar we deel van uitmaken. En uh, ja, ook dat we daarin wel nog mensen ook zoeken, ook voor de toekomst, uh, en hopen daarmee een positieve uh, kijk op de KNRM te geven. Nou, ik vind wel jullie zeepkist, eigenlijk moet ik het noemen de zeekist, uh, echt super mooi gemaakt. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om deze te maken? We zijn uh, eigenlijk be begonnen uh, meteen nadat het bekend werd dat, uh, dat dit uh, zou gaan plaatsvinden. Uh, met het bedenken ervan. En dan moet ik Jelmer uh, en, en ik, we hadden allebei een idee in ons hoofd. En toen hebben we afgesproken joh, we gaan allebei een tekening maken. Ja. En uh, uh, heel frappant, maar op, op twee of drie punten na was hij identiek. Niet. Dus we wisten wat er moest gebeuren. Ja. En eigenlijk zijn we vanaf uh, half juli begonnen met bouwen. En we in een tijd van, uh, van vier weken, uh, vijf weken, hebben een uh, fantastisch mooi exemplaar gemaakt. En waar denk je dat de snelheid in zit? Ja, ik denk in het gewicht. <laughs> maar als ik zo om me heen kijk, dan zijn mijn hele jonge, jonge lichte, lichte kinderen. En uh, ik ben 9 kilo uh, denk dat ik wel uh, qua gewicht. Wel, uh, ja, hij ja, ja, rolt lekker. En, um, ik zei net al, het, het gaat ons niet om de winst. Het gaat gewoon omdat we het leuk vinden om hier te zijn. Zeg je nu al? Ja, maar het, ik, ik ben meer van Olympische gedachten in deze. Mijn moeder zei net al: jeetje, weer gegroeid? <laughs> vroeger wilde ik altijd alles winnen vooral met voetbal. Maar uh, nee, het is leuk om hier te zijn om mee te doen en uh, we hopen dat, uh, dat we de foto's en de filmpjes van iedereen lekker op de social media terugzien. Ja. En uh, dat vinden wij heel belangrijk. En dat de boot heel blijft. Ja, het liefst wel. Maar ik heb die bocht gezien, die is best scherp. Dus uh, ja. het is niet te hopen dat we, dat we daar al in de, in de hek komen te staan. Maar ja, gelukkig. We gaan natuurlijk drie keer uh, van de helling af. Dus uh, hij moet natuurlijk niet na nou de eerste keer al uh, totaal los zijn. We hebben wel besproken dat het de eerste keer goed gaat, dat we dan wellicht de tweede keer niet gaan. Om dan de derde keer wel nog te kunnen gaan. Oh ja. uh, maar dan moeten we even kijken hoe het loopt. En uh, als het wel blijkt dat de bocht heel makkelijk te halen is, dan uh, doen we het misschien wel en uh, we zien het wel. Het is toch wel iets van een tactiekbespreking geweest. Het uh, is meer dat we, we willen wel de finishlijn in de race halen. Ja. En die eerste twee uh, iets dat uh, is leuk, even kennismaken. Maar die derde, ja, we willen wel de finishlijn halen. Is het zo dat er ook uh, bij de start uh, even een duwtje gegeven mag worden? Of mag dat niet? Ik weet niet, dat horen we straks wel. Ja. Ik, ik heb wel een stukje vaart nodig, want als ik op een plat stukje sta, dan kom ik niet snel van die ramp af. Nee. Maar uh, we zijn met z'n vieren en uh, er gaat er eentje mee omhoog, misschien twee. En uh, als ze beneden komen, dan word ik heel gauw weer omhoog geduwd voor de volgende man. Oké, okay, dus jij gaat erin? Ik, uh, ik ben uh, de, de, de piloot inderdaad. Ik dacht al bijna kan ik mee, maar dat, dat, dan worden we nog zwaarder en dat, uh, dat is gewoon heel gevaarlijk. Heb je helm bij je? Dan kunnen we erover nadenken. Maar... Ik niet alleen een pet. Nee. nee, maar nou, heel veel plezier. Geniet ervan. En zet hem toch op. En ook al ga je niet voor helemaal de winst, maar uh, ja, ik, ik kijk ernaar nou uit. Ik sta al de hele dag te genieten en het, uh, het, het doel is al behaald. Dus uh, joh, we gaan zes kerst op de taart. En uh, we, gaan, uh, we gaan er inderdaad van genieten. Want je bent nummer 13, betekent dat ook dat jullie als laatste gaan? Ja, wij zijn de laatste in de startlijn. Oké, okay. ja. Ja, okay. nou, we kijken er naar uit. Zin in. Dankjewel. Bedankt hè, Dankjewel. bedankt. Nou, en zoals je ziet, uh, ja, jullie kunnen het niet zien, maar uh, het is hier echt zo'n zo drukte. Dat, uh, ja, dat ik iedereen wel eigenlijk even zou willen interviewen. Maar ik zie ook heel veel geconcentreerde blikken. Dus ik... Uh, ik denk dat we ze even ook niet te rust moeten laten. Ik zeg net, ik zou iedereen wel even willen ondervragen... maar ik zie ook hele geconcentreerde blikken. Ik zie de spanning op de gezichten. Ja. Kinderen ja. doen al hun helmen nu op. Ik denk dat ze zich nu wel op moeten gaan maken om naar de Oranjestraat te gaan. Ja, hè? En dat gaan we helemaal volgen. En ja, we staan hier uh, gewoon op uh, de beste plek, denk ik. Hoe laat uh, komen we weer terug in de uitzending? Uh, dat zal zijn over een minuut of twintig, denk ik. Oké. Okay. Ja, correct. Rob, klopt dat? Jazeker, Klopt helemaal. Oké okay, Rob, nou dan... Uh... Zie je ons zo terug? Hoor je ons zo terug? Ja, het wordt spannend uh, daar. En we zijn heel benieuwd uh, hoe het gaat natuurlijk met die bocht. Hè? Want dat schijnt toch wel een scherpe bocht uh, te zijn. Ja, daar zijn we allemaal benieuwd. <laughs> ja, zeker. Oh, oh. Maar ja, hij is piloot he, van de KNRM. Dus hij kan vliegen ook waarschijnlijk. Ja, hij wel, Maar er zijn hier een paar... Kleine, kleine mannetjes die, uh, ja. Ja, die moeten dan toch uh, heel erg uitkijken. Maar ze hebben gelukkig allemaal een helm op. We, we gaan het zo meteen maken, uh, meemaken. Dank jullie wel hè, voor dit moment. Hartstikke goed. Uh, Oké, okay, tot zometeen. Spannend, spannend, spannend. Wat dat allemaal gaat brengen daar. Drive a million miles En reken maar dat ze het op dit moment naar nou je zin hebben daar bij de zeepkistenreis. Ga ook gerust even kijken. Ze beginnen om drie uur en dat duurt wel eventjes. Want ze hebben drie mansjes te doen. Dus drie keer van de Straat naar beneden. Dat is een hele opgave. En uiteraard blijven we dat hier bij ZFM voor je volgen. Dus blijf gewoon lekker luisteren. En je hoort in het volgende uur meer verslaggeving vanuit het dorp. Tot zometeen. Money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself, as low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm a liar. Took her to the hotel, she said, you're the king. I so said, be my queen, if you know what I mean. And let's do the wild thing. Wild Fang Wild Fang Shopping at the mall Looking for some gear to buy I saw this girl, she go rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you yeah, have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I keyed the door, I go, hit the floor, looked up, and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey, you two, I was once like you, and I like to do the wild thing." Wildfire. She loved to do the Wild Fang. Wildfire. Wow Fine. Please, baby, baby, please. Slightly in effect. Haking out is always hype. And with me and the crew leave a shin zip. I'm with a girl who's just my type. So this lesson. This is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZF Met het nieuws van drie uur.